Belia bedankt voor de bijzonder mooie programma plaat. Welke u voor mijn vrouw met zoveel liefde heeft gemaakt. Belia bedankt. Wij zijn er heel erg blij mee. En de plaat kwam ook voor ons. Volslagen onverwacht.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 ik had de bingo weer niet. Willy Alberti, bedankt... ...voor de bijzonder mooie... Ah, uh, Pieter, hallo. Weet er niet steeds heen spelen, ja. Probeer een beetje de melodie te houden, hè. Dat is Pieter, die wil meespelen altijd graag op de piano, hè. Willy Alberti, bedankt... ...voor de bijzonder... Hallo. Uh, Pieter... Hou je nou een beetje aan de melodie, hè? Ja, probeer dan de muziek te lezen, ja. Ga nog niet zomaar wat zitten spelen. Hè? Het moet toch een beetje behoorlijke praat worden. Um, William Bertie. Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen zo, hè? Pieter, hallo. Mag je weer even je mantel te orde roepen, Ja, dat gaat toch zo niet, hè? William Abati, bedankt.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 Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margit en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Jorgen. De kleinkinderen waar we erg dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander. Pieter, ik sta even Willi Alberti ietsje bedanken, ja. Pieter, maak me nog niet kwaad, hè. Ook namens Willem Dus, Johan Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Floris. Nou, Pieter, nog ben, nou ben ik het zat. Nu is afgelopen, Pieter. Zo, so, wil je aan Bertie, Hartelijk bedankt. Ook namens mijn vrouw.